Er is een meneer voor u. Een spel van Wim Povel. Regie Ad Leupler. Mag ik de muziek afzetten? Ik ben blij dat je naar me wilt luisteren. Zit je goed? Ja, ik vraag maar, want dat kan wel even duren. Ik, ik moet iets aan je kwijt eergisteren heb ik mijn zoon ontmoet. Die wist waarschijnlijk niet eens dat ik een zoon had. Hij is 24. Ik had hem in 16 jaar niet meer gezien. Net nu en dan eens over hem gehoord. Er kwamen de laatste tijd wel eens mensen die zeiden die Frans, die opstandige student is dat familie van je? Verdoms gevelende vraag om te beantwoorden. Ja, ik ben niet de enige gescheiden man die zijn kinderen niet kent. En wat wil je? ieder vierde huwelijk gaat tegenwoordig kapot. Maar ja, verdomme zeg. Zo'n ontmoeting. Hij kwam ook het benen onaangekondigd op kantoor. De telefoniste zei: "Er is een meneer voor u. Hij wil met u praten." En ik zei: "Waar gaat het dan over?" Ze zegt: "Ja, dat wil hij u zelf vertellen." ja goed, laat hem maar boven komen. Nou, er komen wel meer mensen bij me die moeilijkheden hebben met de programmering van hun computer. Daar zit ik voor. Maar nou, die willen ze dan niet aan de telefonisten vertellen. Dat is ook zo'n ingewikkeld verhaal. Nou, de deur gaat open. Staat zo'n jonge vent voor me. Ik denk, verrek, die vent die ken ik toch? En hij zegt tegen me, geef me geen hand, stelt zich niet voor. Hij zegt, sorry dat ik je stoor, er is iets waarover ik met je moet praten. En op dat moment herken ik hem. Moet je nagaan. 16 jaar niet gezien. Nou, we hadden natuurlijk een bezoekregeling voor de kinderen. Nou, mijn dochtertje was twee, dus uh, daar kwam zo wel niks van terecht, dat begrijp je wel. Bleef mijn zoontje van zes. Een zaterdag eens in de veertien dagen. Maar ja, waar moet je met zo'n kind over praten? Dus uh, dat wordt een bioscoopje, de dierentuin, Efteling... Maar dat kun je ook niet blijven doen. Nou, ik ben eens met hem gaan zeilen. Dan werd hij zeeziek. En dan heb je net die waanzinnig drukke werkweek achter de rug. Enfin, toen heb ik het nog één keer goed willen aanpakken. Ben ik twee weken met hem op vakantie gegaan. De vriendin die ik toen had, die had er gelukkig begrip voor ze liet ons gaan. Maar ze zei wel, het zal niet meevallen, vrees ik. Nou, het is een ramp geworden... En heimwee kreeg hij ook nog. Nadien heb ik hem alleen nog op zijn verjaardag gezien... en tegen Sinterklaas natuurlijk. Twee jaar hebben we dat volgehouden. Maar toen had dat ook geen zin meer. Nou, en dan staat hij daar voor je... en hij zegt... Sorry dat ik je stoor. Er is iets waarover ik... Je... Nee, ik kan dat niet zo zeggen zoals hij dat zei. Hij had iets in de klank van de stem... Ja, iets... Iets vijandigs. Of nee? Juist iets volkomen gevoelloos. Ijskoud wil ik ervan. Zij zei... Sorry, sorry dat, dat, ik, je dat ik je stoor. Er is iets waarover ik met je moet praten. Oké, okay, zeg ik. Ik luister. Ik moet een advocaat hebben. Een goeie. En die moet jij maar voor me betalen, vind ik. Je weet wat een advocaat kost, maar ik denk... Rustig, rustig... Eerst maar eens luisteren wat hij heeft. En ik vraag... Wat heb je dan gedaan? Had de universiteit bezet. Zul je in de krant wel gelezen hebben. Is M.E. aan te pas gekomen. Daarbij zijn wat rake klappen gevallen. Hoe raak? Twee M.E.'ers naar het ziekenhuis. Heb jij geslagen? Ook, ja. Ik bedoel, zijn er getuigen die jou hebben aangewezen als degene die... Andere M.E.'ers? Hm. En? Hadden ze gelijk? Dat je... Ik weet niet wie ik geraakt heb. Die kerels zien er allemaal hetzelfde uit. Maar ze hadden wel in de gaten dat ik een van de leiders was. Vandaar natuurlijk. Ze zullen toch heus niet onder heden een valse verklaring houden? Nee, nee, yes. Dus dat is zijn er zijn politiemensen die de draagwijden van een eet kennen. Ik hoor het al. Wat? Aan wiens kant je staat. Ach, nonsens. Laten we nou bij de zaak blijven. Wat had je in je hand? Waarmee heb je geslagen? Nou, gewoon met... Zeg eens. Je bent toch niet uit de bloedige details, wel? Jongen, ik vraag toch alleen maar om de kansen voor je verdediging te beoordelen. Dat zal de verdediger wel doen. Op dat moment gaat de telefoon. Ik zeg, Jenny, ik wil absoluut niet gestoord worden. Maar voordat ik opgelegd heb, is hij al opgestaan. Ik denk, ja, we kunnen ook beter hier vandaan. En ik neem hem mee Ja, ook, ja, ook weer zoiets. Ik wil hem meenemen naar mijn auto. En hij wil beslist dat ik met hem meerij. Hij heeft een opgelapt karretje. Klopt goed. Wou je dat nu showen? Wat dacht je? Zo van, kijk eens wat ik zonder vader bereikt heb. Of misschien wilde hij geen gunst van me aannemen. Buiten natuurlijk de kosten van de advocaat. Want daarop vindt hij heeft hij recht. De draad van ons gesprek is natuurlijk verbroken. Ik zit hem met het denken. Daar zit ik nu naast mijn zoon. Ik kijk hem eens van opzij aan. Hij heeft ook wel iets van mij. In de oogpartij vooral. Matthias kleutert jou. God, wat is dat lang verleden? Die vertedering op zo'n klein loggie. Waarom ben ik destijds eigenlijk weggegaan? En voordat ik het weet, zit ik tegen mijn zoon te praten. Uh, ik weet niet of jij ooit begrepen hebt waarom je moeder en ik zijn gescheiden. Er was tenslotte uh, niks aan de hand. Geen andere vrouw bedoel ik. En aan haar kant geen andere man. Het was. Ja, we zagen elkander gewoon niet meer. We spraken over de kennissen. Over een aanschaffing in huis, over de kinderen. Over de hond, over het weer. Nooit meer over wat ons werkelijk bezighield. Nou, je moeder had haar oude vak weer opgenomen. Ik heb het ook de druk. Je hebt dat niet meer dus meegemaakt. En kijk, ik had een baan bij een bedrijf in opbouw. Er kwam geen eind aan het werk. S'avonds volgens de cursussen in computerkunde. Er kwam geen eind aan de vakliteratuur die je moest bijhouden. Telkens vonden ze weer nieuwe technieken. Fascinerend hoor, dat wel. En toen ze eenmaal begonnen met de gedrukte bedrading en de miniaturisering van apparatuur... ...man, toen, toen begonnen de toepassingsmogelijkheden te groeien tot in het oneindige. Als ik jou vertelde dat wij tien jaar geleden... Als ik jou zo hoor, gaat je best naar je zin? Hm? Wat is dat nou voor een opmerking? Ik beklaag me toch niet. Ik probeer je alleen maar uit te leggen... Oké. Okay. Jij had het druk. moeder had het druk. Waarom hebben jullie eigenlijk kinderen genomen? Tja, moet je luisteren. Iedereen wil, de, de, de meeste echt maar althans willen op den duur kinderen. Ik niet, dat weet ik zeker. Dat kun jij niet zeker weten. Je bent nog te jong om kinderen te willen. In ieder geval weet ik waarom ik ze niet wil. Ja, Tot te beginnen zal ik niet trouwen. Ach, omdat het nou tussen je ouders toevallig mislukt is. Daarom moet het toch niet, toch niet altijd mis te gaan. Kom nou, kijk eens naar de huwelijk om je heen. Goed ouderschap, daar hoeven we het niet eens over te hebben. Het is gewoon niet haalbaar. Nou, nou. Ik spreek nog wel eens mensen. Die zijn dan wel uit zo'n ouderwets beschermd gezin gekomen. Dacht je dat die zich niet eenzaam gevoeld hadden? Die blijven als kind ook alleen met de problemen zitten. Je leest wel eens van de ideale kameraadschap tussen ouders en kinderen. Nou, dat zal dan wel. Maar meegemaakt heb ik het nog niet. Ja, soms? En als ik iets op me neem, dan wil ik het goed doen. Of niet? Tja, wat... Wat moet je daarop zeggen? Ik ben als kind helemaal niet zo moeilijk geweest. Tenminste, dat geloof ik. Het ging allemaal vanzelf. De school was niet altijd leuk en het huiswerk zeker niet. Maar je deed het gewoon, je wist niet beter. En problemen. <laughs> Misschien was ik te nuchter hoor. Ik ben tenslotte niet voor niks bij de computertechniek terechtgekomen. Nee, ik heb nooit goed kunnen begrijpen... wat die beroemde jeugdproblematiek nou eigenlijk inhoudt. Jij? Papie? Nou, misschien tegen de tijd dat meisjes wat voor je gaan betekenen. Papi? Maar wat er nog? Wat? Oh, god. Ja, daar herinner ik me... Daar herinner ik me ineens die keer dat ik met mijn zoontje ben gaan zeilen. We staan op de steiger. Ik neem het touw in mijn hand en ik zal hem wijzen hoe hij aan boord moet stappen. Daar zegt hij... Papi, ik wil niet jarig worden volgende maand. Wat <laughs> zeg je me nou? Ik, ik wil niet groot worden. Maar Joppie toch? Kom maar nou eens luisteren. Groot worden, dat gaat vanzelf. He? Dat is best leuk. Kun je doen waar je zelf zin in hebt. Kun je een heleboel leren begrijpen. Je kunt een mooi vak leren. Je kunt fijne dingen kopen. Ik, ik, ik ben bang dat ik het toch allemaal fout ga doen. Ach, wat een onzin. Sommige dingen die volwassenen doen lijken nu vreselijk moeilijk. Maar als je eenmaal groot bent, dan doe je ze net zo makkelijk als alle andere mensen. Kom, spring eens aan boord. En kom nou. Hier, pak mijn hand. Ha, je wilt er toch niet blijven staan? Papi, waarom ben je eigenlijk bij ons weggegaan? Een kwartiertje later, aan boord, moest hij overgeven. Zo'n jongetje was al. Eigenlijk te week. En nu krijg je te horen. Ze hadden wel in de gaten dat ik een van de leiders was. Jongen, wat ben jij veranderd? Ik begrijp er niks van. Niet gek. Je zestien 16 jaar. Nou, laten we praktisch worden. Ik verwacht je dat je van de universiteit wordt gestuurd? Zit er wel in? Wat ga je dan doen? Journalistiek. Er is wel wat te vinden. Een progressief blad van omroep. En je studie. Nou ja, hoef je ook niet te spijten. Hij kan een wazige vak kunnen bedenken dan sociologie. Wat niet onmiddellijk in geld uit te drukken is, heeft jou nooit veel geïnteresseerd, wel? Dat heeft hij nou weer van zijn moeder. Als ik met haar over de waarde van iets van mening verschilde... dan zei ze ook altijd. Tja, dat is niet in geld daar te drukken. Dus kun jij het niet waarderen. Dat zei ze ook eens toen we op een tentoonstelling... voor een moderne schilderij stonden. Ik zeg... Dan moet je eens naar de catalogusprijs kijken. Ja. Wat? 3500 gulden? Dat ding is nog mooier dan ik gedacht had. Mijn vrouw was eigenlijk een heel plezierig mens... Als ik je zou moeten vertellen waarom we uit elkaar zijn gegaan... dan zou ik niet weten wat ik zeggen moest. Eerlijk niet. Nou, daar gaat het nou niet om? Waar was ik ook alweer? Nee, daar gaat het wel om. <laughs> ook zoiets wat ze altijd zei. Vreemd wat er allemaal boven komt als je geheugen eenmaal aan het werk hebt gezet. Maar we hebben het nou niet over mijn huwelijk. Ik had mijn zoon voorgesteld naar een café te gaan... waar we ongestoord konden praten. Hij koos een chauffeursclub. <klaar> Hij haalde de koffie. Hoeveel? Hoeveel is het? Dat maar. Ja, oh, merci. Zie je Ik rook niet. Zeg, ik heb me afgevraagd. Ben je soms ook een kraker? Vind je dat een vies woord? Hoezo? Ja, zoals jij dat uitspreekt? Nou, ben nog ben je een kraker? Ik heb een woonboot kunnen kopen, samen met de medestudent. Ah? Maar ik doe mee met alle kraakacties. Uit solidariteit. Hmm. Waarom uh, ging het eigenlijk bij de bezetting van de universiteit? Middag, ah. samen. Ah, die Kees. Oh, okay. We hadden uh, een nieuwe docent zullen krijgen. Maar toen het bestuur erachter kwam dat hij progressief was, is die aanstelling niet doorgegaan. Oh. Oh, oh, jou? Ja. Ah, ik denk nog eens een bakje koffie wil je. En Kees hier, is toch wel nee. er afgelopen? En op die boomboot? Zit je daar met je vriend alleen? Nee. We hebben allebei een vriendin. Oh, nou, dan... Zo'n vriendin zal er toch verwachtingen aan vastknopen. Hè? Je zal toch verwachten dat je jullie verhouding niet vandaag of morgen verbreekt. We hebben daar samen een huishouding. Dat is toch wel zo goed als een huwelijk. En dat zeg je, dat wil je niet. We hebben elkaar niets beloofd. Het is best mogelijk dat zij straks de eerste is die er vandoor wil. Maar laten we terugkomen op de zaak waar het om gaat. Heb je een advocaat voor me? Ik heb geen advocaat. Dus zes heb ik eentje moeten nemen voor de scheiding. Weet niet eens of die man al leeft. Was trouwens geen strafpleiter. De firma heeft er een paar, maar uh, dat zijn specialisten in handelsrecht. Maar luister eens. Jullie hebben toch van die linkse advocatencollectieven... die jongens die krakers altijd verdedigen. Die doen dat toch voor niks. Eigenlijk had ik de zaak op zijn beloop willen laten. Maar de studentendecan heeft uitvoerig vorig met me gepraat. Als zijn vader, had ik bijna gezegd. Hij heeft me gewaarschuwd voor de levenslange gevolgen... als ik dit proces verlies... Dat heb ik ook gedaan. Juist. Hij raadde me aan geen besmet advocatencollectief te nemen... als je begrijpt wat ik bedoel. Dat zou de rechter tegen me kunnen innemen. Maar gewoon advocaat. Als mijn vader dat wilde betalen. Ah, ja, weet je, Laat. Het gaat anders wel een lieve stand kosten. Heb je alles uh, met je moeder gepraat? Heb jij een idee wat een diëtiste bij een ziekenhuis verdient? Wat dacht je dan dat ik verdien? Zullen we wat achter de hand hebben? Zoals nagaan, wat jij hebt je kinderen hebt kunnen besparen de laatste zes jaar. Klaartje werkt. En voor mij heb je sinds mijn 18 ook niks moeten betalen. Ja, als ik dat vergelijk met wat vaders van sommige studenten maandelijks afschuiven. Met bovendien nog extraatjes voor, voor boeken, kleding, voor vakantie. Nou, moet je er aardig wat op zij hebben kunnen. Dat is toch verdomme de limit. Dat zou je maar gezegd worden door zo'n... Nee, ik kwalijk. Tegenover jou mag ik niet zo laten gaan. Het is al mooi genoeg dat ik je gevraagd heb om naar me te luisteren. Maar die jongen, die... Oké. Okay. Weet je wat ik gedaan heb? Ik ben met een gewezen vrouw gaan praten. Ik zal je vertellen dat zo'n ontmoeting na jaren een schimmige vertoning is. Je komt binnen en... Ja, je zegt... Guts, hè? Je woont hier leuk. Dank je. Doe je jas uit. ja. Lief maar hier. Nou, er is in elk geval plaats op de kapstok. Geen jassen, geen hoede. Je weet toch dat Frans op een woonboot leeft? Dat weet ik. Maar het kon toch zijn dat je... Nee, zo is het nou eenmaal niet. Alweer een tijdje? Ga binnen. In feite kan het je ook niet schelen of zo'n vriend weet of niet. Onvoorstelbaar dat er een tijd geweest is dat je temperatuur opliep als je alleen maar aan de dacht dat je tafel en bed met die vrouw hebt gedeeld. Het is net of je alleen maar... Een, een tijdje in dezelfde straat hebt gewoond. En destijds heb je dat allemaal toch... toch heel intens beleefd. Kies maar een stoel. Dank je. Hé, hey, die is uit ons oude huis. Hm. Hoe is het met jou tegenwoordig? Ook weer alleen? Ja. Vrouwen die een beetje de moeder waard zijn, heb ik nooit lang kunnen vasthouden. Verwondert me niet. Heb je het nog zo druk? Jij zit toch nog steeds in die dode computers? Dat hè? is helemaal niet dood. Dat je dat nou nog niet begrijpt. Ieder dag sta je voor nieuwe vragen. En daar moet je dan een oplossing voor vinden. En het boeiende is juist dat je, dat je elk denkproces moet herleiden tot de simpelste grondelementen. Tot de keuze tussen ja of nee. Want daarop rust het schakelprincipe. Je bent gedwongen volledig rekenschap te geven van wat je op een bepaald moment aan die machine wilt vragen. Pas dan kun je bepalen wat je erin wilt stoppen Ja, en... ja. Hmm. Sorry. Het was natuurlijk wel een stuk makkelijker wanneer we zelf als computers werkten. Op elke duidelijke vraag een duidelijk ja of nee. Bij ons komt er zoveel anders mee. Jij thee? Ja, gedaan. Het is hier wel een beetje eh, gehoorig, hè? Hm? Oh, dat is het meisje aan wie ik de bovenetage verhuurd heb. Een Schat van een kind. Studeert hij gitaar? Ja. Moest je dan niet werken? Nachtdienst gehad. Alsjeblieft. Dank je. <coughs> Tja. Jij wou dus over Frans praten. Ja, zeg, die vechtpartij bij de universiteit is op de tv geweest. Heb je die gezien? Nee, kijk, heel zelden. Oh, het was afschuwelijk. Ik dacht, hoe halen die jongens in hun hoofd? En toen wist ik nog niet eens dat Frans erbij was. Het was wel moedig, hoor. Maar ik vind bruut geweld altijd walgelijk. Kun jij je dat nou voorstellen? Juist van hem. Hij was toch al een... een wee kereltje. Ik, ja, ik denk dat hij zich nogal vroeger gehard heeft... Er is een tijd geweest, toen was hij tien of twaalf... ...dat hij nog wel eens in zijn bed heeft liggen huilen omdat hij geen vader had. Ach. Ja, dat weet jij niet. Jij was weg. Dat was een van de problemen waarmee ik geconfronteerd werd. Maar op een bepaald moment is het hem gelukt zich bij zijn haar uit het moeras te trekken. Zo is hij ook zijn puberteit doorgekomen. Juist. En wat had jij nu willen praten? Uh, uh. Uh, je weet dat hij een advocaat nodig heeft Ja En dat hij daarvoor het geld niet kan opbrengen Ik heb hem gezegd, ga maar eens met je vader praten Besef je wel dat het in, dat het in de papieren loopt? Juist daarom Dan word je bedankt Je denkt toch niet dat ik dergelijke bedragen zomaar uit mijn binnenzak kan halen Hij wil er een gedeelte van terugbetalen als hij verdient Als? Ja. Dat heeft u tegen mij trouwens niet eens gezegd Hij vond dat ik dat betalen moest dan had hij ook nog een slim rekensommetje. Hoeveel ik de laatste jaren heb moeten overhouden. Toch klopt net of ik al hem verdiend heb. Je zult toch wel wat hebben overgehouden. Wat dacht je dat het leven van een man alleen kost? Een je als alleenstaande aan belasting betaalt. Ik ben zelf alleenstaande. Dat je niet gek wordt van de getokkels, hè? Ik verhuur die etage niet voor mijn plezier. Daarmee was de voor eraf. Zij had geen geld... De jongen had geen geld, dus moest vader maar weer. Dat automatisme is knap onrechtvaardig. Ja, het is alles wel gek hoor, je gewezen vrouw te horen zeggen, ik ben alleenstaande. Op zo'n moment vraag je je af, hebben wij er wel goed aan gedaan uit elkaar te gaan? Ik heb het er gevraagd. Met afscheid. Hier, je jas. ja. ...hebben wij er wel goed naar gedaan uit elkaar te gaan. Met jou viel toch niet meer te leven? Hmm. Achteraf kun je dat niet meer rechtvaardig beoordelen. Je kunt wat feiten opnoemen, Maar die hele gevoelswereld van toen is niet meer op te roepen. En die geeft altijd de doorslag. Ja, ik vraag dat niet zomaar. Door dat gesprek met Frans ben ik aan het twijfelen geraakt. Zeg, we hebben het nou wel steeds over hem, maar hoe is het toch met Klaartje? Hoe heeft die de scheiding verwijkt? Oh, dat is een harde. Ze noemt zich tegenwoordig trouwens Carolien. Het is maar dat je het weet. Ja, hoe die dat verwijkt heeft, ik weet het niet. Ze praat nooit over zichzelf. Althans, niet met mij. Dus uh, afgesloten heeft ze wel? Dat heeft niks met ons te maken. Die is gewoon zo. Nee, ik heb niet de indruk dat die onder jouw afwezigheid geleden heeft. En begint het op school, met andere kinderen? In onze tijd werd je ermee gepest... Tegenwoordig zitten er altijd wel een paar in de klas die geen vader hebben. Ze schijnen er niet zo zwaar aan te tillen. Tenminste, de meiden niet. Ze werkt nu. Dat weet je? Heb ik van Frans gehoord, ja. Woont ze niet meer bij, hè? Toen ze 18 werd, wou ze met alle geweld de deur uit. Ze woont nu op een kamer. Is maar goed ook, want er was geen huis meer mee te houden. Heeft ze trouwplannen? Caroline? Vriendjes genoeg. Maar trouwen? Nooit van haar leven. Het huwelijk, zegt ze, ziet ze niet zo zitten. Ook al niet. Hoezo? Ook al niet? Nou, Frans. Nou ja, zeg, wees blij dat ze niet zo trouwen als wij. Dat loopt alleen maar op mislukkingen uit. En die wisselende vriendjes, vind jij daar niet te jong voor? Ze is 19. Twintig? Oh ja, twintig. Tegenwoordig begint dan al de rijpere leeftijd, moet je niet vergeten. Ja. Ja, je kijkt me zo aan. Ja, hoor eens, ik ben toch ook niet in een positie om haar dat af te raden? Ja, maar als moeder kun jij toch zeker wel... Uh... Ik ben zelf niet alleen gebleven. En waarom maak jij je plotseling zo zorgen om je dochter? Dacht je soms dat het anders met haar was gelopen als jij in het gezin gebleven was? Ja, Klaatje is altijd een stijfkop geweest. Je had niets van haar gedaan gekregen wat ze zelf niet gewild had. Je had je plezier met haar opgekund. Dan hmm. nou, geef me toch maar... Uh, geef me toch maar de telefoonnummer. Zoals je wilt. Ik heb Klaatje opgebeld zou ik niet kunnen zeggen waarom. Dat wil zeggen, als ik heel eerlijk ben, ik durf je bijna niet te bekennen waarom, zoals ik het mezelf niet wilde bekennen. Ordinaire sentimentaliteit van de gedroste vader die zich inzaam voelt. Ik wou dat ik niet gebeld had. Je staat daar, met de horen in je hand, te wachten op de stem van een jonge vrouw die je niet kent. Je kunt er niet loszien van die grappige hummel van twee, drie jaar die je het laatst gezien hebt. En, en dan hoor je een vreemde stem. Ja? Je spreekt met je vader, klaartje. Met wie? Met vader. <laughs> Grap. Nou, ik begrijp dat ik je overrompel, maar ik had plotseling de behoefte contact met je op te nemen... Je hebt natuurlijk gehoord van de moeilijkheden waarin je broer terecht is gekomen. Hij heeft mij om hulp gevraagd. Ik heb met jullie moeder gesproken en uh, als vanzelf komt toen de gedachte op. <lacht> Aan een familie u niet. Jullie zijn nog niet zo plan weer opnieuw te beginnen. Wie? <lacht> moeder en jij? Zal jullie jou trouwen? <lacht> natuurlijk niet. Nou, ik wil al zeggen. Trouwens, moeder heeft weer een nieuwe vriend gedoofd. Vertel eens, kind, hoe is het met jou? Best. Ja, ik weet eigenlijk niet eens. Uh, hoe ziet eruit? Moet jij niemand anders vragen? Ik kan mezelf moeilijk gaan beschrijven. Heb jij een, uh, nog een voorstelling van mij? Nee, nauwelijks. Oh, moeder heeft nooit eens een oude foto van jou gegeven. Maar die heb ik verscheurd toen ik twaalf jaar was. Oh. Zeg klaartje. Oh nee, ik moet uh, Caroline zeggen. Hè? Ja. Uh, Caroline, ik hoor van moeder dat jij je daar alleen heel behoorlijk kunt uiten, hè? Inderdaad. Nou, daar ben ik blij om. Ja, daar ben ik blij om. Ik had het brood gevonden als jullie uh, allebei, Frans en jij, in de moeilijkheden waren geraakt door... ...nou ja, dat uh, moeder en ik destijds uit elkaar zijn gegaan. Zo. Ik heb toch niks met Frans te maken. Studentenregelen heb je tegenwoordig overal. <hums> Een kwestie van politiek ontwaken. Dat zou er met mij moeten zijn. Was je bang dat ik lesbisch was geworden omdat mijn vader destijds is weggelopen? Dat zei ik toch niet. Waarom voel jij je plotseling verantwoordelijk voor alles en iedereen? Een beetje laat trouwens, hè? Nogal een overschatting van de vaderpositie. <coughs> Frans heeft één keer te hard geslagen. Overigens voelde hij zich best gelukkig in die studentenbeweging. Ik leid een heel normaal liefdeleven. Zo moet hij je wel verteld hebben. Mm. Zelfs zit ze ook niet zondig. En als jij het wat dat betreft ook voor elkaar hebt... dan mogen we geen van vieren mopperen. Nadat ze opgehangen had, heeft ze gehaald. Woest gehuild. Daar ben ik zeker van. Dat denk jij toch ook, hè? Of maak ik dat mezelf maar, maar wijs? Ah ja. Wie hopen tenslotte niet dat er om hem gehuild wordt als hij is weggegaan? Dat vertel ik je nou wel allemaal, maar het brengt me geen stap verder. Nou ja, hoezo verder? Waar wil ik naartoe? Kijk, als me dat duidelijk was, dan zat ik nou niet tegen jou te praten. Mag ik nog even doorgaan? Gisteren heb ik mijn zoon opgezocht. Ze hebben een telefoon op zo'n woonboot. Dat is gemakkelijk. Toen ik kwam, stond hij op de loopplank. Aan zijn hele houding kon ik zien... dat hij me niet aan boord wilde hebben. Ik zeg... Hallo. Frans. Hallo. Kom bij je. Kan je niet binnenlaten? Er zit een paar laag. Oh, Oké. Okay. Dan lopen we hier wat op en neer. Het is lekker weer. Ik heb een van die advocaten van de firma is geïnformeerd naar een goede strafpleiter. Hij heeft een adres gegeven. Alsjeblieft. Dank je. Het lijkt mij het beste dat jij contact met hem opneemt... ...dan uh, dat jij zijn condities vraagt. We kunnen maar dan nog zien wat we doen. Wat wil je dan nog bezien? Ik ga toch geen contact opnemen als ik die man niet betalen kan? Ja, begin begint zo zolangzamerhand wel een beetje te hinderen... ...dat jullie maar klachteloos aannemen dat ik voor alles moet opkomen. Jullie? Ja, uh, jij en je moeder. Heb jij met je moeder gesproken? Ik heb met je moeder gesproken gisteren, ja. dat, he, dat vader alles kan betalen. Eerst het huishouden. Levensonderhoud voor allemaal. Daarna de alimentatie, allerlei extra kosten. En nu dan een advocaat. Voel jij dan zelf voor niets verantwoordelijk? Als jij zo nodig voor je politieke overtuiging een politieman kan in, in elkaar moet slaan... is het dan de gewoonste zaak van de wereld dat je vader voor de gevolgen opdraait? Je begrijpt dat er dan ook helemaal geen reet van, hè? Oké, okay. ik ga wel zitten. Zo komen we niet verder. Geef toe dat het voor ons allebei uh, niet makkelijk praat is. We staan hier tegenover elkaar als... Als volstrekte vreemden. Mag je wel zeggen? Ja. Kom, laten we doorlopen. Ik begrijp het wel. We moet aan elkaar eens manier van denken wennen. Ik heb met jouw leeftijdgenoten praktisch geen contact. Nou, jij vindt mij natuurlijk een oude zak, hè? Ja. Nee, nee, nee. nee. Laten we nou eens opperhartig wezen. Oké. Okay. Mijn eerste moeilijkheid is al. Hoe kom jij, dat zachte jongetje dat ik gekend heb, tot gewelddadiger? Om te beginnen heb je me nooit gekend. Hoe zou jij dan weten dat ik een zacht jongetje was? Nou, alleen al jouw reacties op de scheiding. Je was er helemaal anders te boven van. Dat hoeft kind toch niet zacht voor te wezen? En dat je jaren later nog in bed lag te huilen omdat ik weg was. Hoe kom je erbij? Heeft je moeder me verteld? Ik vraag me deze dagen voortdurend af. Waar is dat, dat kind gebleven met wie ik gestoeid heb? Waar is de band die we toch allebei voelden toen we samen... Zandkastelen bouwden aan het strand... en ze tegen de vloed verdedigden... toen we de eendjes voerden... en toen we, toen we op zaterdagmiddagen in het park gingen wandelen... en ik altijd weer vertellen moest over de konijntjes en de ekoontjes. Jezus, jongen, het klinkt zo sentimenteel, als ik. Ja, dat is het ook. Nee, nee. Nee, dat is het niet. Het is heel reëel geweest. Kijk nou maar eens naar zo'n vader die met zijn kind bezig is. Hm. Ziet er aardig uit. Dat geef ik toe. Maar het betekent niks. Die man speelt net zo leuk met een jong hondje... En dat kind zal er zich later geen ene moer van herinneren. Ach, die zijn toch allebei met heel wat anders bezig. Doe toch niet toe. Het legt wel een band voor het leven. Als dat zo is. Hoe komt het dan dat die band gewoon verdampt... zodra tussen die man en zijn vrouw niet meer botert? Toen jullie helemaal besloten hadden uit elkaar te gaan... toen was het ook meteen gebeurd. Hup, weg was je. Op zo'n enkele poging namen op een afstand nog het contact te houden. Wat natuurlijk moest mislukken. Goed. Goed. Maar het is nog steeds geen antwoord op mijn vraag. Hoe heb jij zo gewelddadig kunnen worden? Heb... Wat voel je nou? Ik begrijp dat je er in het vuur van de actie op loslaat. Maar als je je achteraf denkt, ik heb een andere jonge vent met een ijzeren of wat dan ook, bij vol bewustzijn in elkaar geslagen. Voel je dan niets? Voel je dan niets? Ja, wellicht. Het stuit me tegen de borst. Zo dus ben ik dat wel nou helemaal niet voorzien, de maatschappij met jullie. En pas op. Ja. Laten we hier maar omkeren. Je begrijpt, ik ben het niet met je eens. Onder democratie stel ik me wat anders voor. Maar over politiek wil ik nou niet strijden, ik begrijp wat jij bedoelt. Maar je zult toch moeten inzien dat jij voor de klappen die je dan met deelt verantwoordelijk bent? In zekere zin. Nee, nee. Nee, dan nou moet je eerlijk blijven. Heb je de keuze, vechten of niet, zelf gemaakt? Ja, maar het was een opgedrongen ja, keuze. je had niet kunnen vechten. Dat zal afgewezen zijn. En dat, dat wilde je niet. Je koos dus. Ja, als je het zo stelt. En voor zijn keuze blijft een mens verantwoordelijk. Oké, okay, oké. Okay. Er zijn wantoestanden die je alleen met geweld kunt opruimen. Daar heb ik voor gekozen, ja. Dat zou jou uh, wel weer vertederen, hè? Hm? Oh, dat meisje... Ja. Had ik er helemaal niet opgemerkt. Lief kindje. Je zou je rot schikken als je wist wat er bij tijd en wijle in zo'n kind omgaat. Wanneer ze een standje heeft gehad van de lerares of van de moeder. Of wanneer ze jaloeze is op de buurmeisje. Reken maar dat er dan bloed vloeit. Dat die in gedachten al menige moord gepleegd heeft. Ha. Je hebt ook geen enkele illusie meer, hè. Als je je vrijmaakt van illusies. en van alle sentimentele grafemel, dan komt er plaats vrij voor echte gevoelens. Voor echte belangstelling voor de anderen. Zo. Ik ben thuis. Hier, alsjeblieft. Hou het maar. Ik heb er toch niks aan. Je hebt toch zelf om het adres van die advocaat gevraagd? Ik kan hem niet betalen. Voor een eerlijke berechting moet je betalen in die gewelddadige maatschappij van jullie. Begrijp je nou dat ik er niet meer uitkom? Die jongen heeft eenzijdige politieke vooroordelen. En af en toe zegt hij iets waars. Soms denk ik, verdomd fijne knul. En dan heb ik de indruk dat hij gewoon verknipt is. Ik ben nog één keer mijn vrouw wezen opzoeken... Mijn gewezen vrouw dan, na kantoortijd. Ze keek verbaasd op toen ze me voor de deur zag staan. Ze zat er keukenschort voor en van die rode kleurtjes. Zoals altijd, wanneer ze voorbereidste trof voor een avond met gasten. Ik vraag: Kom ik erg ongelegen? Nou, een beetje wel. Ik had graag nog even met je willen praten over Frans. Moet dat nu? Verwacht je iemand? Ja. En ik ben aan het koken. Het hoeft niet lang te duren. Ik zou je niet in de weg zitten. Nou, kom dan maar mee naar de keuken. Als je maar begrijpt dat ik er tussendoor ga. Ja, ja, ja dank je. Ach, jij ja, ja, is op tijd. Neem een stoel. Ja. Nou, uh, houdt hij van prei? Uh -huh. Waar wou je het over hebben? Ik zit in mijn maag met die geschiedenis met Frans... Van de advocaat. Dat niet in de eerste plaats. Dan begrijp ik niet wat je bedoeld. Is het onze schuld, vraag ik me af. Wat? Dat hij zo'n haat voelt tegen de maatschappij. Wat doet hij dat dan? Zoals hij over het huwelijk spreekt, over ouderliefde, over kleine kinderen. Wil jij er niet koud van? Hij is een realist. En hij is nog jong, moet je bedenken. 24. Ja, sommige mensen hebben lang nodig om volwassen te worden. De mannen vooral. Je hoeft er niet eh, volwassen te worden om normale gevoelens te hebben. Frans wijst het ouderschap definitief af. Dat is toch een emotionele verarming voor de rest van zijn leven? Dat zal hij dan wel merken. Ik ben het wel met je eens, maar vaderliefde kun je iemand niet aanpraten. Kijk, er is iets wat je bij Frans niet hoeft te proberen. En dat had ik je van tevoren kunnen vertellen. Je moet nooit beginnen over gevoelens die ook maar in de verste verte aan sentimentaliteit doen denken. Daar is hij allergisch voor. Nou, maar liefde voor kinderen heeft toch niets te maken met sentimentaliteit? Hij vindt van wel, in de meeste gevallen. Zo is hij nou eenmaal... Nou juist, dat bedoel ik nou. Hè? En is het nou niet onze schuld dat hij zo geworden is? In de eerste plaats vind ik het helemaal niet zo erg dat hij zo denkt. En in de tweede plaats vind ik het onzin om de schuld van alles op de ouders te schuiven. Iedereen moet voor zijn eigen handelwijze opkomen. Ja, maar hebben we hem nou niet, toen hij klein was, uh, te veel verwaarloosd? Waarloosd? Je zult de kinderen de kost geven die... Muren... Ja, ja, nou rustig maar, hè. Jij en ik hebben de beste bedoelingen gehad. Maar als je ons nodig had, dan waren wij dan niet. Ik had het te druk. En jij had ook werk buiten de deur. Ik heb altijd gezorgd voor een uitstekende opvang. Dat is toch niet hetzelfde als dat je uit school thuis komt... en moeder zit op je te wachten? Jezus, nou word je toch echt sentimenteel. Dat is toch een prentenboekenwereld waar je het over hebt. Moeder achter het theelichtje. Dat is toch helemaal uit de tijd. Dat kan wel zijn, maar daarom blijft het wel een gemis voor een heleboel kinderen. Of ik mijn moeder hoor. Trouwens, dat was er inderdaad zo eentje. Die zat met de thee klaar als ik op school kwam. En waar had ze het dan over? Hoe was het op school? Tante Mien heeft opgebeld dat ze zaterdag niet kan komen. Zou jij morgen een boodschapje voor mevrouw van Doorn willen doen? Ik heb het toch beloofd. Heeft dat iets bijgedragen tot mijn karaktervorming? Tot de oplossing van mijn jeugdprobleem? Nou ja, je hoeft natuurlijk niet uh, elke dag over belangrijke dingen te praten. Ik bedoel maar, als een kind met iets zit... dan wil het direct gehoord en begrepen worden. Het vraagt om weerklank. Weerklank is ook mogelijk op andere uren van... Hoe zou je haast. Zie je nou wel, ik praat weer veel te veel. Ja. We kunnen er kort of lang over praten, maar het komt hierop neer. Als zo'n kind dan eens één of twee keer per jaar met een probleem bij zijn moeder zou willen komen. Ik zeg zou willen, want met hun echte problemen gaan ze naar anderen toe. Dan vind ik dat geen reden om dat mensen de godganse dag aan huis te binden. Ja. Het blijft natuurlijk wel erg voor ze dat we uit elkaar zijn gegaan. Hadden we dan door moeten martelen? Hm. Dacht je dat de kinderen niet al lang gevoeld hadden dat er tussen ons niets meer bestond? Hm. God weet waarom we ooit verliefd op elkaar zijn geworden. Het had niet gemogen. We pasten niet bij elkaar. De atmosfeer in ons huwelijk werd eerst muf en toen kil. Laten we nou toch in godsnaam niet beginnen met het hele drama weer door te praten. Er is achteraf toch niets meer aan te doen. Hm. Je bent toch niet gekomen om, om, om, om opnieuw ten huwelijk te vragen? Nee, nee, nee. nee. Oh, gelukkig maar. Zeg, doe me een plezier en ga nou weg. Het eten is zover klaar. En ik moet me verkleden. En ik zou niet graag willen dat mijn bezoek jou hier tegenkwam. Uh, nee, nee, natuurlijk niet. Je moet niet zo vreselijk zwaait tillen aan wat Frans allemaal zegt. Hij probeert je uit te dagen. Hij wil weten wie zijn vader is. Begrijp je dat dan niet? Nou ja, mocht je me deze dagen nog eens iets willen vragen, bel me dan even. Overlopen hoeven we elkaar na al die jaren ook. niet. Hè? Zeg, en mocht je het helemaal niet meer weten... waarom gooi je die vragen van jou dan niet in de computer? Tja, nu weet je alles wat ik weet. En ik denk dat jij er even min uitkomt als ik. Ik vond dat een goedkoop grapje van die computer, jij niet? Ik vind die hele instelling goedkoop. Zij heeft geen geld, is dus overal vanaf. De jongen is zoals hij nou eenmaal is, daar is zij niet voor verantwoordelijk. En alles waar zij nou aan kan denken, is haar nieuwe vriend. En twaalf jaar lang ben ik uitgemolken voor alimentatie voor vrouwen en kinderen. Hoe ik moest rondkomen, daar vraagt niemand naar. Als ik je nou toch vertel dat ik pas vorige maand mijn laatste bankschot heb afgelost. En die uitvlucht. Frans wil toch een gedeelte terugbetalen? <hums> Hoe dan? Als hij het proces wint, blijft hij nog jaren studeren. Verliest hij, dan zit hij zonder werk. Dan zit er heus niemand op een gescheten student te wachten. En nu, ik, nu mijn zorgen. Ik hoop toch niet in eenzaamheid oud te worden. Als ik nog een vrouw tegenkom die het met me aandurft, dan kan ik het toch niet belasten met een zware financiële schuld. Ik verdom het. Ik laat er niet langer uitpersen. Ik bedoel, je vindt het toch niet onredelijk hè, dat ik ook aan mezelf denk? De anderen doen het heus niet. Mijn vrouw is verliefd op een ander. En zo'n rot jongen, vol kritiek op mij, maar op zichzelf zo trotse naap. Wat zei hij ook weer? Ik doe mee met elke kraakactie. Nou, alsjeblieft. Het solidariteit. Huh? Het solidariteit. Goed. Nee, dat is toch... Dat is toch anders dan ik dacht. Gek dat ik dat niet gehoord heb. Wacht eens. Hij had nog zoiets. Als ik iets doe, dan wil ik het goed doen of niet. Maar dat is toch eigenlijk heel positief. Dat me dat ontgaan is. Maar wat zei hij dan over illusies... Illusies zijn zelfbedrog. Nee Nee, nee, nee, nee. Het was anders. Illusies zijn... Je moet illusies niet... Kom, laat mijn geheugen maar nou ineens in de steek. We hadden het over kleine kinderen, dat was het, ja. Over dat kleine meisje dat voor mij huppelde. En dat ik geen idee had van wat er in dat kopje van zo'n kind omging. Dat je illusies daarom trent. Ja, als je je vrijmaakt van illusies en van alle sentimentele gefemel... dan komt er plaats vrij voor echte gevoelens. Ja, dat vind ik nou aanverbaar. Wat bedoelde hij daar nou mee? Dan komt er plaats voor echte belangstelling voor de anderen. Kijk, kijk, dat is toch niet zo hard als het klinkt? Het is helemaal niet hard. Laat ik me nou goed realiseren. Die jongen veroordeelt mij uit de grond van zijn hart. Maar hij heeft dan ook geen pest van mij of van mijn motieven begrepen. Geen pest. Dat hindert niet, hindert niks. Ik heb hem ook verkeerd begrepen. Maar wat hij tenslotte wil, is niet zoveel anders dan wat ik gewild heb. Doen wat ik dacht dat goed was. Hoe oh ja? oh je dat? Dat klinkt toch wel heel anders dan die kille plaatjes van hem. Ik zal die advocaatman eens bellen. Zeg, en jij bedankt hoor dat ik je naar mij hebt willen luisteren. Dat heeft mij een heleboel duidelijk gemaakt. <laughs> dat zeg ik nou. Ja, is het toch goed? Ik ben eruit gekomen omdat jij geduldig naar mij hebt geluisterd. <laughs> Dankjewel. Er is een meneer voor u. Was een spel van Wim Povel. De man werd gespeeld door Hans Veerman. Zijn vrouw door Manon Alving. Zijn zoon door Kees Broos. Zijn dochter door Gerrie Mantel. De eerste vrachtwagenchauffeur was Martin Simonis, De tweede chauffeur Joop van der Donk. Technische realisatie Ad van der Ven en Leon Dubois. Regie Ad Leuven.